Dikter Hart met het NOS Journaal. Commandant der strijdkrachten Peter van Uum noemt vandaag een heel trieste dag voor de krijgsmacht. Hij zei dat op de militaire vliegbasis Gilserijen, waarvan wegen de bezuinigingen 14 van de 17 Cougar helikopters vanaf vandaag niet meer zullen worden gebruikt. Verder worden 60 Leopard tanks, 4 mijnenjagers en 19 F-16 stilgezet. Van Uum zegt dat hij er niet vrolijk van wordt, maar dat hij snel geld nodig heeft. Defensie moet de komende jaren een miljard euro bezuinigen. In totaal verdwijnen er bijna 12.000 banen. De hotelbranche heeft vorig jaar het recordjaar 2007 geëvenaard. In 2010 hadden de Nederlandse hotels ruim 19 miljoen gasten, 7,7% meer dan in 2009. Door de financiële crisis was het aantal gasten de afgelopen jaren flink gedaald. Maar volgens het CBS vooral minder zakenmensen. Vorig jaar is het aantal buitenlandse gasten weer flink gestegen. Vooral Amerikanen komen weer vaker naar Nederland.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 In Los Angeles is John Walker overleden. Een van de oprichters van de Amerikaanse groep The Walker Brothers. John Walker richtte de groep in 1964 op. The Walker Brothers scoorden vooral in Europa hits met nummers als The Sun Ain't Gonna Shine Anymore en Make It Easy On Yourself. In hun geboorte het Amerika waren ze minder populair. De drie leden van de groep waren geen echte broers. De echte achternaam van John Walker was Mouse. En ook liedzanger Scott Walker en drummer Gary Walker heten in werkelijkheid anders.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 In de, in de randstad staad, staad, staad, staat stad, file op de file op de A11 Am Amersfoort Fort Amst Amsterdam bij Mouderslot 2 km. Kilometer. Tot zover over de verkeersheersinformatie.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 dus je kan ja. een wedstrijd echt winnen ook nog? Ja. Oh, Leveren, dat is mooi. De jury en de ja. kleten, dat is een uh, oude leraar van mij. Oh, de van de school. Welke school heb je gedaan eigenlijk? Waar was dat? Uh, de House of Orders, dat is uh, een make-up school in Amsterdam. Oh, dus je bent niet alleen kapster. Nee. Je bent kapster en make-up specialist, of hoe noem je dat? visagist visagist ja. Oh, ja. ja. Oh, vandaar ja, al die kleuren ook. Is, uh, ja. Ja. En moet je dan ook letten in zo'n kleuranalyse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 Ja, moet bij de persoonlijkheid misschien ja. ook nog aansluiten. Ja, of precies. iemand uitkoming is of heel verlegen. Ja, ja. sportief of geurig uh, netjes in Ja, dat uh, pas je gewoon dan aan. Ja, oké. Okay. Ja. Dus dat is nogal uh, heel veranderlijk.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 Leuk om te horen. En doen mensen dat als ze alleen komen of met groepjes mensen of vriendinnen Nee, je kan met, uh, met een vriendin, doen maar je kan het ook heel goed alleen doen of iets maakt hmm. dat je zelf uh, leuk vindt. Ja, en de lunch is dan in de zaak ook, zeg maar. Ja. Oké, okay, dus je kan gewoon de ja. hele dag doorbrengen. En in de kleur zit dan uh, wordt de lunch <laughs> verzorgd. Oh, dat is makkelijk, ja. ja. Dus het uh, het wachten wordt aangenaam uh, eigenlijk. Ja. Ja. Lekker eten. oh dat klinkt goed. <laughs>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 Dankjewel voor het interview en veel succes. Bedankt. <laughs> ja. Fuck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 I'm Lord over all the earth, you are Lord over all the earth.